8 uur. Het NOS-journaal. Lissabon Thomassen. Weer aanslag op Afghaanse topfunctionaris. Geen sancties, wel VN-voordeling van Syrië. En meisje in Sydney had nepbom om haar nek. <tieden> Opnieuw is een hoge Afghaanse functionaris omgekomen bij een bomaanslag. In de stad Kunduz kwam het hoofd van de geheime dienst om het leven toen een bom in zijn auto ontplofte. Bij de aanslag raakten drie burgers gewond. In Kunduz zijn ook Nederlanders actief bij de training van politiemensen. De VN-veiligheidsraad is het niet eens geworden over sancties tegen Syrië. Na urenlang vergaderen werden de 15 leden het alleen eens... over een verklaring waarin het bewind van president Assad wordt veroordeeld... voor het geweld tegen demonstranten. In de Veiligheidsraad zit tijdelijk Libanon, een bondgenoot van Syrië. Dat land blokkeerde de veroordeling niet, maar nam er wel afstand van. In Syrië worden anti-regeringsdemonstraties al maanden hard neergeslagen. Daarbij zijn honderden mensen om het leven gekomen. Gisteren nog reden tanks en panzervoerden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 Er wordt rekening mee gehouden dat de dader de familie wilde afpersen. Volgens lokale media zat er een briefje aan de nepbom... waarin losgeld werd gevraagd. De familie behoort tot de rijkste van Australië. De politie maakt nu jacht op de inbreker... maar er is tot nu toe nog geen spoor van hem gevonden. Bank en verzekeraar ING heeft een uitstekend tweede kwartaal achter de rug. De winst bedraagt 1,5 miljard euro. Dat is bijna 25 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het is ook meer dan de meeste analisten hadden verwacht. Bestuursvoorzitter Hommens spreekt van een heel goed kwartaal voor de bank en voor de verzekeringstak van het bedrijf. ING blijft scherp op de kosten letten vanwege de onzekere omstandigheden op de financiële markten. Het bedrijf heeft 310 miljoen euro moeten afschrijven op Griekse schulden. Het Leger des Hels wil ook onbruikbare kleding gaan inzamelen. De organisatie wil katoenen kleding zoals kapotte spijkerbroeken... versleten handdoeken en beddengoed gaan recyclen. Nu staat op de containers dat er alleen herdraagbare kleding in mag. Het versleten katoen wordt straks gebruikt... om nieuwe overhemden, broeken en t-shirts van te maken. Zo wil het Leger des Hels het milieu ontlasten... omdat voor de productie van nieuwe katoen veel landbouwgrond nodig is. De inzameling is gestart als experiment in Malmere. Burgemeester Joretsma leverde als eerste een oude spijkerbroek in. Over een paar maanden besluit het leger des Hels of het in heel Nederland versleten katoen gaat inzamelen.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 In Zwolle moesten twee onderdelen van de Europese kampioenschappen inline-skaten worden afgelast. De buien trokken via het noordoosten het land uit.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 Het weer, hier en daar mistbanken, verder zonnige periode. Later neemt vanuit het zuidwesten de bewolking weer toe. Tegen de avond volgt regen. Het wordt 21 graden aan zee tot plaatselijk 26 in het binnenland. Morgen droog met af en toe zon, in het weekend weer buien. De temperatuur daalt naar een graad of 20. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knopen de Oude Rijn en de Vianen 4 kilometer. Heeft te maken met de werkzaamheden daar. Bij Vianen is maar één rijstrook open. Verkeer richting Den Bosch kan het beste omrijden via de oostkant... over de A12 en de A27. Het is zomer. Tijd voor ontspanning. Om er lekker op uit te trekken. Ja.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 We kunnen en we mogen deze mensen niet letterlijk en figuurlijk laten sterven van de honger. Geef aan Giro 555. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goeiemorgen op deze donderdag, de 4e augustus. Hij heeft lang gezwegen, maar desbetcommandant Tom Karremans gaf gisteravond een interview aan Nieuwsuur. Houdt u rekening met de uiterste consequentie dat het kan leiden. Ja tot Tom Karremans staat voor de rechtbank in Arnhemstel. Jawel, daar hou ik rekening mee. FC Twente haalt de volgende ronde van de Champions League... en we hebben ook aandacht voor de veroordeling... door de VN-veiligheidsraad van Syrië. Het was een opvallend interview gisteren in het televisieprogramma Nieuwsuur. Tom Karamans, oud-commandant van Dutchbed, gaf zijn visie over de val van de moslim-enclave Srebrenica in 1995. Duizenden moslimmannen en jongens werden na de val van de stad door troepen van Mladic vermoord. Karamans sprak in het interview over zijn rol als militair leider van Dutchbed, die de moslimbevolking van Srebrenica moest beschermen. En hij vertelde over zijn ontmoetingen met Mladic. Karamans voelde zich destijds niet zeker over zijn leven hield ik wel met de, rekening, met de mogelijkheid uh, rekening dat ik eventueel niet eens terugkeerde? Uh, dat ze me daar vast zouden houden. Uh, of erger? Of dus nooit erger. Hield u daar ook rekening mee? Ja. Waarmee? Uh, dat ik uh, gestrekt tussen zes plankjes ook terugkomen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het gerechtshof in Den Haag stelde onlangs dat de Nederlandse staat verantwoordelijk is voor de dood van drie moslimmannen. De Dutsbetters hadden de drie niet meer van de Nederlandse compound mogen sturen. In het interview noemde Karamans de familie van één van hen. De familie van Riso Mustavich, de elektricien van Dutsbed. Hij ziet zichzelf als eindverantwoordelijke voor wat er is gebeurd. Achteraf, zeg ik, ja, achteraf, ja, heeft men verkeerde beslissing genomen. En dat men, heb ik net gezegd, er zijn mensen die uh, namens mij beslissingen kunnen nemen uh, en mogen nemen. Men heeft toen verkeerde beslissingen genomen. Bent u verantwoordelijk voor die beslissing? Ik ben uiteindelijk verantwoordelijk. Ik ben verantwoordelijk voor al hetgeen wat er gebeurd is. Als inderdaad blijkt dat tussen uh, het vertrek van uh, de familie Moestafiets en de laatste moslim er zoveel tijd had tussen gezeten, wat ik opmaak uit, uh, uit uitspraak, uh, dan moet ik diep door stof gaan. Ik ga dan diep door stof. Want dan was er tijd en ruimte geweest om een andere maatregel te nemen. Welke? Al die mensen alsnog op de compound houden. En te redden. En te redden. Als er staat wat in de uitspraak staat. Garamans houdt dus rekening met een rechtszaak tegen hem. Laten we verder over met Christ Klep, uh, defensiedeskundige. Um, is dat uh, terecht dat hij rekening houdt, meneer Klep, met een uh, rechtszaak tegen hem? We hebben nu een, een eerste uitspraak gehad, werd al genoemd zo, zo even, uh, van het gerechtshof in Den Haag. Waarin eigenlijk de principiële uitspraak wordt gedaan dat Nederland medeverantwoordelijk was uh, voor wat er allemaal gebeurd is. En dat niet alleen je dat kunt toeschrijven aan de Verenigde Naties. Ja, nu komt eigenlijk de vervolgvraag, hè, dat duidt Karremans al een beetje op. Zijn dan ook de uitvoerders uh, verantwoordelijk voor wat er gebeurd is? En ja, ik, ik moet dat met heel veel, en ik ga dat met heel veel interesse volgen. Want dat zijn hele principiële uitspraken dan. Ja, wat was trouwens de opmerkelijkste uitspraak in uw visie gisteren in het interview? Ja, toch wel die over. Uh, Moustafits, die zojuist al heeft genoemd. Ja, de, de elektriciën. De elektriciën die van de basis af werd gestuurd. Uh, ook hier zie je overigens wel uh, dat hij weer die act uitvoert. Voert, die, die moet hij ook uitvoeren. Uh, ik, we spreken dan wel van zogenaamde versteende getuigenissen. Hij heeft dit verhaal natuurlijk al heel vaak verteld. He. In commissies, uh, uh, voor, in gerechtshoven, uh, in, in zijn boek ook. Dus hij moet wel uh, volhouden natuurlijk dat hij niet rechtstreeks verantwoordelijk was. Hij gebruikte dus ook heel nadrukkelijk uh, de termen ik was uiteindelijk verantwoordelijk. En uh, dat is iets wat in het jargon heet commandantenverantwoordelijkheid. Hij was de commandant van, uh, van Dutch Pet. En uiteindelijk is alles wat er onder zijn bevel gebeurde... Is zijn verantwoordelijkheid. De vraag die nu gaat spelen... en dat zal dus in een eventuele rechtszaak moeten worden uitgezocht... of hij het had kunnen weten wat er gebeurde. Hij zegt nu, uh, mijn ondergeschikten deden dat. Die stuurden die mensen weg van de compound. Uh, had hij dat kunnen weten? Had hij daartegen moeten optreden? Dat is vooral de vraag die uh, strafrechtelijk straks uh, interessant wordt om te beantwoorden. Ja, en hij geeft nu een interview vanwege... Uh, uh, alle juridische uh, procedures. Ja, ik denk, ik denk dat dit behalve een balanceeract... dus ook een beetje het testen van het water is. Hè? Van, uh, uh, ik, ik, hij heeft lange tijd heeft inderdaad gezwegen. Is, is toch voortdurend ook wel een beetje degene geweest... die symbolisch komen te staan voor, uh, voor wat er in Sabrenica gebeurd is. Het is overigens niet zo dat hij... Uh echt nu de stilte verbreekt. Hij heeft natuurlijk al eerder in, in, in boeken, in artikelen, uh, in sommige media toch ook al wel uitspraken gedaan. Hij, hij is natuurlijk recentelijk ook behoorlijk aangevallen uh, door bijvoorbeeld generaal Cousy. Hè. Hij was uh, de bevelhebber toen, die eigenlijk gezegd heeft, ja, Caramans was helemaal niet geschikt om, uh, om die baan toen uh, uit te voeren in 1995 als ja, commandant. Ja, want dat om... was zelfs een hele persoonlijke aanval, want hij ja. zei eigenlijk, Caramans had uh, huwelijksperikelen. Ik had hem nooit in het oom moeten sturen. Ja, nou is de relatie tussen die twee nooit heel erg uh, goed geweest. Uh, maar dit is natuurlijk een zo persoonlijke aanval en vooral binnen de defensieorganisatie is dat nog eens extra erg, uh, omdat je dan eigenlijk door je bevelhebber in, in de steek wordt gelaten. En als je dan weet hoe strak de hiërarchie is en, en de vertrouwenslijn binnen zo'n uh, zo organisatie, ja, dan is dat een hele persoonlijke aanval, ja. ja en Karmans zegt zelf uh, ook, dat vond ik zelf ook wel uh, redelijk opmerkelijk, eigenlijk had ik niet moeten onderhandelen, maar dan een hogere militair moeten doen. Maar, maar waren er dan hogere militairen dan Karmans? Ja, nou, ten eerste is dat niet helemaal, voor degenen die de zaak een beetje gevolgd hebben, is dat niet helemaal opvallend. Dat heeft hij al al eerder gezegd, en hij duidt dan vooral op generaal Nicolai, uh, generaal Nicolai was uh, een van zijn meerdere die in Sarajevo zat, uh, in het hoofdkwartier uh, van de VN, uh, daar heeft hij ergens wel een punt. Uh, de, de, de vraag waar je natuurlijk uh, dan vervolgens op moet ingaan, is ja, als je dat toen al wist, uh, hè, dat je toen al zei van in 1995, van ik moet eigenlijk niet onderhandelen met Mladic, waarom ben je dan toch gegaan? Ja, hij zegt nu van ja, ik wist niet dat Mladis daar zou zitten, maar ja, dan is het zeker niet helemaal rond volgens mij. Als je aan de ene kant weet dat uh, Mladis in de buurt is en dat je met hem moet gaan onderhandelen en dat dat een opdracht is van je bevelhebber om dat te gaan doen, ja, dan moet je denk ik niet achteraf zeggen van ja, ik, ik, ik ben voor een blok gezet. Dan had je op dat moment gewoon ook moeten zeggen ik ga niet. Uh, ik wacht gewoon tot er, uh, tot er een hogere commandant is. Ja, precies. Dan moet je niet daarna uh, proberen, want dan komt het een beetje over als het straatjes gewoon vegen. Ja, kijk, dat is natuurlijk toch wel een interessante lijn weer door dit hele verhaal. We, we noemen dat wel die verstenen getuigenis, uh, wat ik al zei. Uh, je kunt nu niet meer terugkomen en zeggen van, ja, ik ben juridisch verantwoordelijk, of ik ben direct verantwoordelijk. Uh, dat zou, denk ik, iedereen verrast hebben, als hij dat nu gezegd zou hebben. Uh, dan, dan, dan geef je als het ware juridische kaarten al, uh, al weg. En daarom blijft het interessant te zien hoe al deze getuigen, dus niet alleen uh, Karremans, maar ook de andere mensen onder hem, die uh, Major Franken bijvoorbeeld, de tweede man, uh, voortdurend bezig zijn om die balanceeract uit te voeren. Hè? Van, ik was erbij, uh, ik had misschien meer kunnen uh, what if history noemen de, de Engelsen dat. Hè, wat zou er gebeurd zijn als ik iets anders had gedaan? Of als mijn commandant anders had besloten? Komma, dan komt het tweede gedeelte van de zin. Maar ik was er niet rechtstreeks verantwoordelijk voor of ik kon niet weten wat er ging gebeuren. En dat is precies wat Karlmans nu ook weer gedaan heeft, denk ja, ik. Ja, we hebben het vooral nu over de juridische kant van de zaak. Uh, maar hoe denkt u dat dat interview over is gekomen bij de namenstaande van de slachtoffers? Ja, ik denk toch wel als een teleurstelling... Hij zegt uh, in het interview uh, zelf ook van... ja, ik ben zelf niet gefrustreerd over wat er gebeurd is. Dus ik, ik dicht mijzelf geen uh, echte schuld toe, geen verantwoordelijkheid. Dicht verantwoordelijkheid toe. Ik ben teleurgesteld, en, en dat is natuurlijk wel een brisante uitspraak... ik ben teleurgesteld in mijn mensen. Ik ben teleurgesteld in anderen uh, binnen het ministerie van Defensie. Maar ik ben niet teleurgesteld in mezelf. Ja, ik denk als je slachtoffer bent... dat je dan ja, alleen maar teleurgesteld kunt zijn... over ja, toch het ontwijken van die verantwoordelijkheid dan. Ja. Ik dank u wel voor de toelichting. Christus Klep. Graag gedaan. Dag. Schimmige, streperige beelden. De kwaliteit van de beveiligingscamera's... houdt de wensen over, vindt de politie. Bij de ANWB zit Jolanda van der Velde. Jolanda, hoeveel files hebben we? Drie stuks, Bert. Uh, de werkzaamheden bij Utrecht op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Knopend Oudrein en Viana, 4 kilometer. Voor het verkeer is bij Viana nu maar één rijstrook open. Je kan eigenlijk veel beter omrijden via de oostkant over de A12 en de A27... Op de A15 Rotterdam richting Europort. Bij Rotterdam, IJsselmonde en Knopend Vaanplein 3 kilometer. En de laatste is de A27 Breda richting Utrecht. Voortknopend Lunetten 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal. Met Bert van Sloten. Na 50 jaar oliewinnen in de Niger-Delta wordt vandaag de balans opgemaakt. Verenigde Naties onderzocht hoe groot de olievervuiling door de bedrijven daar is. en welke gevolgen het heeft gehad voor mens en dieren. Vanmiddag overhandigen ze een rapport hierover aan de Nigeriaanse president. Gisteren erkende Shell na jaren van strijd. dat zij in ieder geval verantwoordelijk zijn voor twee grote olielekkages in 2008. Aan de telefoon nu Nicola Sprokkel van Amnesty. Ja, die schuldbekentenis dus van uh, gisteren, van, uh, van Shell. Is dat belangrijk voor de Nigerianen? Dat is in ieder geval belangrijk voor de mensen die daar wonen. Het zijn er zo'n 70.000 die allemaal um, schade hebben ondervonden. Van echt een enorme lekken zijn dat. Hè. Dat zijn niet zomaar wat uh, wegdruppelende olielijntjes. Nee, dat is echt een heel grootschalige lekkage geweest... waardoor mensen, hè, dat zijn voornamelijk vissers en boeren daar... eigenlijk niet meer in hun eigen... Bronnen van uh, inkomsten konden voorzien. Ja, jullie hebben zelf ook onderzoek gedaan uh, in, het, uh, in het gebied. Wat, wat is een beetje het beeld wat daaruit uh, opreist? Nou, het beeld wat voornamelijk opreist is dat er, uh, nou ja, gedurende de hele periode dat daarna olie uh, geboord is, dat olie gewonnen is in de Niger Delta, dat gepaard gegaan is, echt met hele grootschalige vervuiling. Je moet je voorstellen dat er honderden lekkages per jaar, per jaar zijn... en dat dat niet uh, voldoende wordt opgeruimd. Dat uh, betekent dus dat mensen daar inderdaad niet meer... Uh, voldoende uh, in hun eigen inkomsten kunnen voorzien. Hè. Dat zijn boeren die dus hun, hun akkers hebben zien onderlopen... en vissers die niet meer kunnen vissen. Ja, en was dat dan onachtzaamheid uh, van Shell? Of, was, uh, of Shell en de andere oliemaatschappijen overigens ook. O of zat daar iets moedwilligs bij? Nou, Shell is de, is de grootste uh, operator daar. Dus uh, ja, hebben er, het inderdaad er, er zijn er nog meer. Shell. Ja, precies. Um, het is, um, voor een heel groot deel is het echt uh, achterstallig onderhoud geweest mechanische fouten, um, gebrek aan um, opruimen. Hè? Dus niet zo dat het. Um, Alleen maar uh, de fout van Shell is, want er is de afgelopen jaren met name wel steeds meer sabotage en vandalisme bijgekomen. Je moet zich voorstellen dat die mensen natuurlijk zwaar gefrustreerd raken, omdat ze ook geen gehoor vinden. Iedere keer als er een lekkage optrad en er werd niet opgeruimd, uh, ja, zagen die mensen dus hun bestaan bedreigd. En, en dat heeft natuurlijk tot enorme frustraties geleid en ook heel veel conflict. Ja, maar er, er staat, dat zat natuurlijk bij... ook iets anders bij. Er zat natuurlijk ook gewoon een armoedeprobleem bij. Mensen die op die manier probeerde aan uh, goedkope brandstof te komen. Nou, die armoede is eigenlijk vooral ook veroorzaakt door uh, de oliewinning en door de manier waarop dat gegaan is. Want ja, zoals ik al zei, het zijn juist die vissers en die boeren die niet meer uh, hun eigen uh, inkomen kunnen, bij elkaar kunnen halen, omdat ze ja, geconfronteerd worden met die gigantische vervuiling. En natuurlijk door het enorme ja, conflict wat ontstaan is inmiddels... doordat oliemaatschappijen ook niet verantwoordelijk gehouden worden... door de overheid en doordat mensen ook niet naar een rechtbank kunnen... omdat ze geen informatie krijgen... Uh, hen daar ook niet hun recht kunnen halen... is er zo'n grote frustratie ontstaan... dat dat ook geleid heeft tot, uh, ja, tot gewapende bendes. Yeah. Uh, die uh, de olie dan maar op een andere manier proberen te halen. Maar nogmaals, het is voor een heel groot deel ook echt uh, achterstallig onderhoud. Ja, en vandaag komt dus uh, dat rapport... nadat gisteren dus Shell erkend heeft dat ze verantwoordelijk zijn... voor twee grote olielekkages in 2008. Ik dank u wel voor het gesprek. Nicole Sprokkel was dat van Amnesty. Na het winnen van de Johan Cruijffschaal... was gisteravond weer succes voor Co-Adriaanse... de trainer van FC Twente. Zijn ploeg bereikte ten koste van het Roemeense FC Vaslui... de vierde en laatste voorronde van de Champions League. Duel in Roemenië eindigde in 0-0... en vorige week had Twente met 2-0 gewonnen. Toch ging het niet helemaal volgens het draaiboek van Adriaanse. Wanneer het draaiboek helemaal uh, compleet was geweest... hadden we minimaal één doelpunt kunnen maken. Moeten maken. En die kansen hebben we ook wel gehad... Is er een spannende fase geweest? Bijvoorbeeld in het begin een beetje? Ja, ja in het begin wel. Toen uh, hadden ze nog volop energie. Vooral aan de linkerkant kwamen ze een paar keer gevaarlijk door. Aan de kant van uh, Brian uh, Ruijs, ja. Maar de rust keerde eigenlijk terug naar een minuut of twintig. Toen hadden wij ook het idee, nou ja, de controle is ja. er nu wel. Ja, die, die was er toen. Toen waren ze uitgeraast en uh, konden ons positiespel goed spelen. En uh, is Mark nog een keer heel gevaarlijk uh, geworden. Hij werd net even aangetikt, dus hij twijfelde moet ik nou vallen of niet. En daardoor verloor hij snelheid en kon hij die bal eigenlijk niet intikken. Anders was dit al eigenlijk uh, de genadeklap geweest. Ze hebben ook heel volwassen gespeeld, hè? vaak ook heel geduldig, gecombineerd en lang wachten op die ene steekbal. Ja, vooral in de tweede helft. Geduld. Steeds die bal in de ploeg houden, driehoekjes maken. En er komt een moment vanzelf wel wanneer iemand uitstapt en er gebeurde. En daardoor kregen Brian en Steve en, uh, en later ook Ola een goede kans om een goal te maken. Het ging een beetje over de omstandigheden. Het zou best wel eens imponerend kunnen zijn. Eigenlijk is alles van, ja, wat dat betreft achterwege gebleven. Ja, het veld was ideaal. Het was uh, goed groot. We uh, konden dus in een grote ruimte spelen. Het begon te regenen is ook gunstig. Dat uh, versnelt toch het uh, spel. Het publiek ja, was wel fanatiek, vooral in het begin. Maar was niet in grote getalen gekomen. Dus over het algemeen uh, zijn we hier goed doorgekomen, en net wat je zegt, uh, op een hele rijpe uh, volwassen manier. Kijk u ook wel eens naar, naar de arbitrage, want wij hadden wel een beetje het idee dat er overtredingen werd ge werden gemaakt, ook in die eerste wedstrijd. waarin je zou zeggen, nou in Nederland staat daar een andere straf op dan Geel. Uh, ja, ja, kijk, uh, dat, dat is natuurlijk met arbitrage zo. Uh, arbitrage is altijd subjectief en uh, per land kan het verschillen door instructies in Nederland wordt er weer op bepaalde facetten van het spel uh, gelet. Internationaal zullen ze weer ergens anders op letten. Maar ja, vandaag vond ik het van beide kanten redelijk sportief gaan. Ik vond uh, tegenstander niet echt gemeen spelen. U heeft een prijs, hè? Dit is een prijs. Europees voetbal gehaald. Ja, hij, uh, dat is zo. Want iedereen denkt wel van... Uh, naar Twente speelt ook Europees. Maar dat was natuurlijk niet zo. En, uh, nou ja, we hebben een hoop geld uh, verdiend voor de club. Want we kunnen nu in de play-off spelen van uh, Champions League... En u afwachter uh, welk team eruit uh, rolt. Twente-trainer co Adriaanse in gesprek met Ronald van der Geer. Twente hoort komende vrijdag welke club de tegenstander is... in de laatste voorronde. De winnaar van dat luik plaatst zich voor de Champions League. De verliezer gaat naar de groepsfase van de Europa League. En wat kan de ploeg van Ko Adriaanse dan tegenloten? Nou, tegen Bayern München, tegen Arsenal, Olympique Lyon, Benfica of Villarreal? Lijkt me dat we ze allemaal kunnen hebben, toch? De kwaliteit van de beelden van bewakingscamera's is slecht. En daardoor neemt de kans op waardevolle tips na een overval of een inbraak flink af. Raad van Korpschef zou dat graag anders willen zien. Ron Looien is van die raad. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vaak zijn die beelden van die camera's uh, uh, bruikbaar? Of moet ik het anders vragen, hoe vaak zijn ze niet bruikbaar? Ja, ik denk dat het uh, geen publiek geheim is. Uh, als je kijkt naar uh, opschoringsprogramma's, zowel landelijk als regionaal, dan uh, zie je vaak uh, dat de beelden uh, niet echt scherp zijn, om het zo maar te zeggen. Nee, het zijn vaak van die wazige vlekjes. Dat klopt inderdaad, waarbij je dan vaak het geluk moet hebben dat iemand bijvoorbeeld opvalt door zijn manier van lopen of door zijn fiets of wat dan ook, maar daar houdt het ook wel eens regelmatig bij op. Ja, en dat geldt dus voor camera's bij winkels, maar dat geldt ook voor camera's die de gemeentes bijvoorbeeld in de publieke ruimte hebben geplaatst op pleinen, in uitgaanscentra enzovoort? Dat is een beetje verwarrend aan de kop van het artikel, het gesproken ja. over camera toezicht. Daarvan zijn de beelden over het algemeen echt wel goed. Daar kun je ook mee op inzoomen, daar kun je ook mensen op herkennen. En dat kunnen we ook vaak gebruiken, ook in het opschoringsproces Waar we het gisteren over gehad hebben met het algemeen dagblad. Dus met name over de camerabeelden die de winkeliers in de winkel hebben hangen. Ja. En waarbij je dan vaak gebruik maakt als er een overval heeft plaatsgevonden. Ja. Heeft u enig idee hoe dat nou komt dat die beelden zo, uh, zo slecht zijn? Want het is dus wel mogelijk. Gezien dus wat, wat u net vertelt inderdaad, dat uh, uh, gemeenten uh, daar wel toe in staat zijn. Hoe kan het dat het bij winkels niet het geval is? Ik denk dat alles te maken heeft met de prijs-kwaliteit uh, Kijk, ten eerste moeten winkelieren al natuurlijk een camera-systeem uh, aanschaffen. Dat is natuurlijk al een investering. En wanneer je daarnaast uh, uh, dat wil doen, dan heeft dat alles te maken ook met de prijs die je betaalt. Om uh, ja, goede en scherpe beelden te kunnen krijgen. Oftewel, gewoon heel simpel gezegd, hoe meer geld je eraan uh, spendeert, hoe meer uh, kwaliteit je krijgt. Over het algemeen wel. Uh, ik denk wel dat we inmiddels wel in het dermaat uh, innovatieve maatschappijen leven dat uh, je tegenwoordig ook voor weinig geld uh, hele goede camera's kan kopen. Maar uh, dat zijn van de winkeliers zelf natuurlijk. Ja, maar wie moet het dan uiteindelijk uh, ja, wie moet het dan verbeteren? Moeten dat de winkeliers uh, doen? Moeten dat de verzekeringsmaatschappijen doen? Uh, of die fabrikanten van de camera's? Nou, ik denk dat uh, leveranciers, van, leveranciers van camera's sowieso uh, altijd uh, proberen te streven naar verbetering van de kwaliteit. Dus ik denk dat we daar niet uh, over hoeven in te zitten. Uh, de verzekeraars en, en de middenstammen zelf, uh, ja, dat is inderdaad uh, een gevecht wat zij uh, zelf even moeten uitzeggen. Kijk, daar kunnen we als uh, politie niet uh, op aansturen, wel op adviseren. Dat doen wij ook, dat doen we al een paar jaar. Uh, maar we kunnen niet zeggen van, joh, je moet die, die camera kopen, want we willen ook niet uh, nee, dat voor snap het ik. gaan beslissen. Nee, dat snap ik, dat u geen uh, koopadvies gaat geven. Maar de vraag is een beetje van wie moet eigenlijk het initiatief nemen? Wie moet er nu gewoon vooral iets veranderen in zijn gedrag? Maar dat zijn dus de winkeliers en de verzekeringsmaatschappijen. Uh, ik weet niet of de verzekeringsmaatschappijen dat in de voorwaarden gaan opnemen. Uh, dat zou kunnen. Uh, maar het is met name de winkeliers zelf natuurlijk die uh, de aandacht voor moet hebben. En ik wil het niet allemaal over één kam scheren, want we hebben echt wel uh, middenstanders, uh, met name juweliers, die daar regelmatig mee te maken hebben en daar ook aandacht voor hebben. Maar er zijn nu ook op het punt gekomen waarop we kunnen zeggen van luister eens, er zijn gewoon betere camera's in de markt. Uh, je kan voor vrij weinig geld ook goede beelden uh, opnemen. Denk er eens aan en uh, ja, hou dat vooral in je achterhoofd. Ja. Voor het feit dat er een overval plaatsvindt en die wij die beelden goed kunnen gebruiken. Ja, Nou lijkt het alsof we een heel somber gesprek uh, voeren. Maar uh, ik lees vanochtend in een andere krant, in Spits, dat ook heel veel zaken bij opsporing verzocht wel worden opgelost. En ook vaak uh, door, uh, door beelden. Dus um, ja. ondanks het feit dat ze wat wazig zijn. Ja, kijk, het is vaak samenloop van omstandigheden. De beelden op zich, die uh, vormen niet echt uh, het bewijs, om het zo om te zeggen. Vaak moet je het gewoon hebben van getuigenissen en van uh, bekende daders. Maar uh, die beelden leiden er wel vaak toe dat een opsporingsproces uh, versnelt. Dus uh, wanneer je een, een waas beeld hebt van iemand die uh, een mank loopt, dan kan het uiteindelijk echt wel leiden tot, op, uh, tot het oplossen van, uh, van een zaak. Maar als je aan het begin al beelden hebt waarop die man uh, of vrouw uh, herkenbaar in beeld is, dan uh, kan je veel sneller een zaak afronden. Ja.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 Dat was niet een hele geslaagde operatie om te dumpsterdiven. Want het afval was al weggehaald. We zijn onderweg met dumpsterdiver Robin hier bij de markt. Wat is dit hier? We hebben hier een, uh, ja, 5 kilo mango's. Want jij loopt hier Appokaten. gewoon een ruimte binnen. Wat voor ruimte is dit? Dit is de recycling center. Dus hier wordt alles, alle groenten, wordt in een aparte bak gedaan. Zodat het uh, voor de compost is. Papier wordt... Uh... Dat doen de markthandelaren zelf. De markthandelaren gooien het hier weg, want ze kunnen het niet meer verkopen. Je ziet het, deze mango's hebben zwarte plekken. Ja. En um, de avocados zijn erg zacht. Maar ja, je weet, als je van avocados houdt, juist de zachte avocados zijn lekker. Dus ik kan hier nu uh, een aantal kilo avocados meenemen en lekker guacamole van maken. En mag je hier dus ongestraft naar binnen lopen? Zij vinden het prima. Het hangt er net af van wie er werkt. En dan komen ze soms nog wat extra dingen brengen. Als jij vriendelijk bent, dan is de andere persoon ook vriendelijk. Inladen zou ik zeggen. Ja, even de tas erbij pakken. De rugzak die hij bij zich heeft. Hier hebben we nog mooie paprikaatjes Ja, absoluut. Punt paprika's. Ik loop heel even naar Mark marktkoopman toe. Ja. Om van die Mart Koopman te horen hoe zij ermee omgaan eigenlijk met al dat afval. En wat hij ervan vindt dat dumpster divers dat afval hier komen ophalen. Ze komen elke dag langs. Oh ja? ja. Vertel eens? Ze komen gewoon naar binnen, gaan ze al die containers zeg maar openmaken, gaan ze al die groenten pakken. Als we gebruiken zo. En wat vindt u daarvan? Ja, eerlijk gezegd vind ik het gewoon, uh, ja... We kunnen het niet verkopen. Dus we zeggen ook nooit nee. Als we dat vragen, zeg ik gewoon, jullie mag het meenemen. Maar als ik zo kijk, ja. daar in die bakken, dan wordt wat weggegooid, hè? Ja, niet alleen wat. Het wordt een hoop uh, weggegooid. Heel veel, hè? Heel veel, ja. ja. Oké, okay. hey, bedankt. Okay, maar... Fijne dag. Hoi. En Robin. Je bent klaar. Wat ja. heb je? Heb oh, een... je hebt ook nog uh, nectarines gevonden. Een mandarijntje, mandarijntje erbij, een aardappel. En, Jij leeft. Uh, je hebt geen uitkering, heb ik uh, van je gehoord. Je hebt af en toe een klusje en je eet dus uh, gratis. Eet je echt altijd gratis trouwens? Ik zelf wel, want ook waar ik woon komen de mensen uh, ook langs die uh, bij mij te gast zijn. En uh, die kopen dan uh, de dingen die, uh, die echt ook nodig zijn. Okay. Ik zelf leef al uh, een ruime tijd uh, geldloos. Hoe lang? Ik leef op deze manier drie jaar. Ja. Bewust geldloos, uh, ruim een jaar. Ik ga even je kontzak kijken. Je hebt nog niet, oh, die is dichtgenaaid, er zit geen portemonnee in. Heb je een portemonnee? Ik heb wel de hele tijd geen portemonnee. Dan meen je. Ja, dan meen ik. En, uh... en dus echt geen geld op zak? Ik neem nooit geld mee. Is maar is toch mee... wel bijzonder. Het is leuk. Dat maakt jou eigenlijk onafhankelijk van deze wegwerpmaatschappij. Ja. ja en je leeft er tegelijk. Ja, nee, je bent juist ik, afhankelijk ik van ben, deze wegwerpmaatschappij. Ik ben, ik ben afhankelijk van de goedheid van andere mensen... En hetgeen wat ik uh, vind op straat of uh, hangen aan bomen of uh, in de afvalbakken. En elke crisis gaat aan jou voorbij? Ja, behalve de persoonlijke crisis. Oh, welke is dat? Ja, ik vraag alles. Goedemiddag. Ik ben op stap met uh, Robin. Hallo. Robin is een dumpster driver. Heeft u daar ooit van gehoord? Een schuimer. Nee, nooit van gehoord. Dat is leven van het afval wat hier op de markt achter de kramen verdwijnt, zou ik maar zeggen. Oh. Nou, ik vind het best, jongen. Ziet u die mensen wel eens? <laughs> nee, nooit. nooit. Nee, nooit. En wat gaat er bij u allemaal weg direct aan het eind van de dag? Wordt rolloof. en bloemkoolstruiken, voor de rest eigenlijk niets. Maar het is toch een keer onverkoopbaar op een gegeven moment? Ja, maar dat hebben wij niet. Ja. Zeg, wij zijn niet zo'n kraam. Heb je nu andere kramen waar het allemaal een stukje goedkoper is, dan is dat wel zo. Maar wij dus niet. Wij hebben alleen maar goede dingen. U zegt die andere kramen waar meer wordt weggegooid, die kopen ook goedkoper in. Dat is wat erachter zit. Ja, dat is er wat erachter zit. Ja, inderdaad. Nou, gaan we tot slot nog even naar uh, de container van Albert Heijn. Van een Albert Heijn in het westen. Het zit vol met allerlei zwarte vuilenzakken. Ja. Dus meestal zijn dat gewoon echt afval. Kijk jij nou een beetje angstvallig om je heen of uh, zou ik jou zo kijken? Ook de, de eerste keer dat je bezig bent, dan schroom je een beetje. Hè? Mensen zien me vast als zwerver, maar die schroom die, die moet je gewoon voorbij gaan. De schaamte voorbij. Ja, precies. En dan, als je dat doet, dan vind je soms hele leuke dingen. Zoals uh, de krant van, uh, van maandag, van het SD. Toch meenemen, hè? Hup. Nou, we laten het hierbij. Okay.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 Afghaanse topambtenaar komt om bij aanslag en goede kwartaalcijfers voor ING. Goedemorgen, het is twee over half negen. Mijn naam is Lieselot Thomassen. Opnieuw is een hoge Afghaanse functionaris omgekomen bij een bomaanslag. Correspondent Lucas Waagmeester. Wat we weten, het hoofd van de Afghaanse inlichtingendienst Amniyat... die zitten overal, dus ook in Kunduz. En hij kwam om door een bom die aan zijn auto was bevestigd. En deze man, Payenda Khan, was meteen dood. En ook een aantal omstanders, een aantal kinderen wordt daarbij vermeld... die daar in de buurt stonden. Van de omstanders raakten drie burgers gewond. In Kunduz zijn ook Nederlanders actief bij de training van politie... Mensen. Syrië is door de VN-veiligheidsraad veroordeeld... voor het geweld tegen betogers en schendingen van de mensenrechten. The Security Council calls for an immediate end to all violence... and urges all sides to act with utmost restraint... and to refrain from reprisals, including attacks against state institutions. De 15 leden van de Veiligheidsraad werden het niet eens over een resolutie. Daarom is een zogenoemde presidentiële verklaring uitgegeven. Er kunnen ook geen sancties aan die veroordeling worden verbonden. De Syrische bondgenoot Libanon neemt afstand van de tekst, maar blokkeerde de verklaring in de Veiligheidsraad niet. In Syrië worden anti-regeringsdemonstraties al maanden hard neergeslagen. Bank en verzekeraar ING heeft een uitstekend tweede kwartaal achter de rug. De winst bedraagt 1,5 miljard euro. Bijna 25 meer is dat dan in dezelfde periode vorig jaar. Het is ook meer dan de meeste analisten hadden verwacht. Bestuursvoorzitter Homme is dan ook tevreden. Ik denk dat de bank en verzekeringsbedrijf alle twee goed gepresteerd hebben. De bank heeft wat te maken met wat kleiner wordende marges. De rente die wij betalen aan klanten die dus geld sparen, die loopt wat op... En dan beperkt de marges. Maar voor de rest denk ik een uh, heel goed kwartaal van de bank. En uh, ja, zeker een heel goed kwartaal voor het verzekeringsbedrijf die op allerlei fronten beter heeft gepresteerd. ING blijft scherp op de kosten letten vanwege de onzekere omstandigheden op de financiële markten. Het bedrijf heeft 310 miljoen euro moeten afschrijven op Griekse schulden. Unilever heeft het afgelopen half jaar een winst geboekt van 2,4 miljard euro. Dat was 9 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In gebieden met opkomende markten zoals Azië was een verdubbeling te zien van de afzet van producten. En ook in West-Europa waren de resultaten uitstekend. De bom die een inbreker gisteren had vastgemaakt om de nek van een meisje in Sydney was een nepbom. Het duurde tien uur om het meisje van 18 uit haar benarde positie te bevrijden. Er wordt rekening mee gehouden dat de inbreker de familie wilde afpersen. Volgens lokale media zat er een briefje aan de nepbom waarin losgeld werd gevraagd. De familie behoort tot de rijkste van Australië. Tot nu toe is geen spoor van de inbreker gevonden.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 We hebben inderdaad nu nog op de container staan dat we liefst herdraagbare draagbare kleding willen hebben. Nou, dat is gewoon een doorontwikkeling van onze methodiek. Maar uiteindelijk kunnen daar, daar kan nu al alle kleding kan erin. En met name graag ook bedlinnen, lakens, handdoeken, et cetera. Omdat daar met name heel veel katoen in zit. Het versleten katoen wordt straks gebruikt om nieuwe overhemden, broeken en t-shirts van te maken. Zo wil het leger dus Heils het milieu ontlasten. Omdat voor de productie van nieuw katoen veel landbouwgrond nodig is. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online. In het noordoosten is het bewolkt. In de rest van het land is het zonnig met nog een enkele mistbank, maar deze verdwijnt snel. De temperatuur ligt op dit moment tussen 15 en 18 graden. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later in de middag kan in Zeeland al wat regen vallen. Ook in Groningen blijft het niet overal droog en kan vanmiddag een enkel buitje ontstaan. Er staat een matige zuidwestenwind en daarbij wordt het 21 graden aan de kust tot 26 graden in het oosten. Vanavond en vannacht trekt vanuit het zuidwesten een regengebied over het land. Het koelt daarbij af naar een graad of 17. Morgen zijn er veel stapelwolken met af en toe ook zon. Op een enkele bui na blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan 20 tot 24 graden. ANWB verkeersinformatie. Door werkzaamheden staat er file op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Oudrijn en Vianen 4 kilometer, daar is maar één rijstrook open. Verkeer richting Den Bosch kan beter omrijden over de A12 en de A27. Op de A9 ook maar richting Amstelveen voor knopende Raasdorp 2 kilometer. En op de A15 in Rotterdam richting Europoort voor het knopende Vaanplein 3 kilometer. Dit is de NOS op Radio 1, het NOS Radio 1 journaal. Te beluisteren via het internet www.nos.nl En we twitteren natuurlijk ook NOS Radio 1, dat is ons twitteradres. Er werd lang vergaderd, maar de VN-veiligheidsraad is gisteravond... tot een standpunt gekomen over Syrië. De raad veroordeelt de regering Assad voor het gebruik van geweld... tegen zijn eigen burgers en de schending van mensenrechten. voordeling volgt op de situatie in de Syrische stad Hama. Het leger van Assad is de stad ingetrokken met tanks... en heeft Hama volledig afgesloten van de buitenwereld. Heel soms komen er amateurbeelden naar buiten via het internet... die een beeld geven van de situatie in de stad. Ramadan. Hama, de derde dag van de Ramadan. Vanaf een dakterras filmt een man zijn uitzicht. Een tank rijdt over een lege straat en schiet. De veiligheidsagenten van Assad zijn overal in Hama betel te stemmen. Bij elk schot schokt de camera. Het beeld wordt onscherp. De tank rijdt door en schiet. Het is 8 uur in de ochtend. De lucht is strak blauw. Een tweede tank komt in beeld. De bendes van Assad vallen hama aan met tanks. Ze beschieten willekeurig huizen. De man richt de camera op een ander punt. Dit rook vindt zijn weg naar boven tussen de flatgebouwen. Je ziet rook van de tanks, beschrijft ook de stem. De camera draait naar links en zoomt in op een groepje rennende mensen. Over verlaten straten vluchten ze voor de komtes. Op straat woeden drie brandjes. Het is onduidelijk wat er in brand staat. Het lijkt op puin. Het is de derde dag van de Ramadan, vertelt de stem opnieuw. Elektriciteit en telefoonverbindingen zijn afgesloten. De stad wordt vanuit vier kanten belegerd door tanks. Dan gaat het beeld op zwart. Ja, de december van Jan van de Putten. Het was een bijdrage van onze buitenlandredactie. Het was een rustige zaterdag, totdat een jongman begon te schieten in het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. Tristan van der Vee schoot om zich heen en doodde zes mensen en maakte een eind aan zijn eigen leven. Burgemeester Bas Eenhoorn kreeg te maken met een crisissituatie op die 9 april. Hij is vanochtend te gast in het Radio 1 Journaal. Goedemorgen meneer Eenhoorn. Ook goedemorgen meneer Slootje. Um, recentelijk, twee weken geleden, ook trouwens uh, op de nacht van uh, vrijdag op zaterdag in Noorwegen, dat bloedbad... Hoe hoorde u daarvan en dacht u toen ook meteen terug aan de situatie in Alphen? Ja, maar natuurlijk. Uh, en vooral ook aan uh, de slachtoffers in uh, Alphen. Omdat ik weet van hen. dat alles wat maar een beetje lijkt op uh, wat zij hebben meegemaakt. en dat dat, dat varieert van uh, uh, geluid uh, wat kleppert, uh, wat klinkt naar uh, geweerschoten. tot nou ja, zo'n rampzalig iets als wat in een Oslo is gebeurd. Dat heeft een enorme uh, invloed op uh, hoe zij zich voelen. Uh, daar hebben ze enorm last van. Dat geeft, dat geeft enorme effecten. En veel, veel meer dan ik ooit gedacht heb, hebben ze daar last van. Ja. Nog na zoveel tijd. Dus ja. zij. Overwegen ook om uh, nog weer eens een uh, lotgenotenbijeenkomst uh, te hebben. Dus waar de slachtoffers bij elkaar komen. Om um, uh, ook hierover te praten. Ook eens, uh, te praten over Oslo. Dus dat was wat onmiddellijk bij mij opkwam. Ja, want het lijkt me inderdaad ontzettend herkenbaar. Vooral ook uh, de angst die je dan zag. En de verhalen die daarna over die angst uh, van de mensen die het overleefd hebben naar boven oh ja, kwamen. Absoluut. Absoluut. Uh, wat er op, uh, in Oslo is gebeurd. Vooral op het eiland, uiteraard, waar al die jongeren bij elkaar waren. Uh, dat, dat, dat, dat is onvoorstelbaar, uh, ook in zijn omvang. Hein? Tientallen kinderen op deze manier uh, doodgeschoten. Maar dat vertaal je natuurlijk onmiddellijk naar dat wat er uh, in Ritterhof is gebeurd. Dus uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat slaat wel in. En ja. behalve uh, voor de mensen in, in, in alle Rijn, kijkt u er dan ook professioneel naar... van hoe zetten ze die hulpverlening daarop? Wat, wat doen ze dan op dat moment? Nou ja, er zijn een paar dingen. Het eerste wat bij me opkwam was... Uh, uh, medeleven ook met de mensen daar. Dus we hebben ook een uitvoerige brief gestuurd naar de, uh, naar de ambassadeur uh, van uh, Noorwegen hier in, uh, in Nederland. Om uh, blijk te geven van het feit dat we meeleven. En het tweede is inderdaad wat, wat je zegt, uh, we kijken ook met een soort van professioneel oog. En wat opvallend is, was dat uh, daar de woordvoerders uh, voornamelijk politie waren. Uh, eigenlijk heb je zelden uh, bestuurders gezien tot het moment waarop Stoltenberg, de minister-president natuurlijk, het gezicht begon te worden van de wijze waarop de zaak werd aangepakt. En daar herkende ik toch wel een, een, een, dingen in waarvan ik dacht... ja, zo hoort het professioneel te gaan. Rust brengen, niet met vingers wijzen, niet zeggen wat er allemaal misging... maar vooral de positieve dingen aangeven. Compassie uiteraard met, met mensen hebben. Maar ook de overtuiging, wij gaan door. Wij willen dat Noorwegen en de democratie in Noorwegen niet wordt aangetast door wat deze uh, gestoorde man uh, nu heeft aangericht. Ja. En dat vond ik zeer herkenbaar. Dat hoort echt bij uh, crisiscommunicatie, uh, dat je een aantal dingen heel duidelijk uh, brengt. En hij deed dat uh, op een hele goede manier. Ja, dat is aan de ene kant inderdaad de helderheid, de communicatie. En aan de andere kant de mogelijkheid bieden voor uh, verwerking. Wat natuurlijk ja. in Alva ook is gedaan. Meteen die zondag al met die massale ja. bijeenkomst. En daarna nog een keer een, bij, een bijeenkomst. Dat hebben ze in Noorwegen. Op nog grotere schaal, omdat het een nog groter uh, incident was, uh, ook gedaan. Ja, absoluut. En, en, en opvallend is uh, de grote betrokkenheid. Uh, omdat dit natuurlijk ook een, een bepaalde politieke kleur had uh, vanuit de sociaal-democratische uh, regering. Al die kinderen vanuit de beweging van de sociaal-democratie. Uh, maar dat deed er helemaal niet meer toe. Uh, het ging uh, heel duidelijk om uh, de hele democratie, over de hele samenleving van Noorwegen. En iedereen was betrokken. En dat, uh, dat, dat was natuurlijk toch een ander element, ook een bijzonder element. Uh, in de drama van, uh, van Noorwegen in vergelijking met uh, wat er in, uh, uh, in de Ritterhof bij ons in Al van der Rijn is gebeurd. En zag u die openheid, want daar uh, dat was echt uw punt hè, binnen het beleidsteam. Om zoveel mogelijk en zo snel mogelijk open te zijn van wat wij aan het doen zijn, wat wij weten te delen met het uh, publiek. Zag u die openheid ook terug? Um, ja, er, er waren natuurlijk wel wat punten waar even wat discussie ontstond. Bijvoorbeeld over de snelheid waarin de hulpverlening op gang is gekomen. Uh, wat er nou precies aan de hand was. Um, maar um, het is mij opgevallen dat uh, ook de dingen die men niet wist... Uh, ook snel gecommuniceerd zijn. En dat is iets wat wij ook in Al van der Rijn hebben gedaan. We hebben niet alleen gezegd dit weten we en de rest zeggen we niet. Nee, in tegendeel. We hebben ook gezegd er zijn ook zaken die we niet weten. Bijvoorbeeld. Uh, uh, over uh, achtergronden uh, waar we nog niks over kunnen zeggen. Ook uh, hebben we heel open gecommuniceerd over uh, of we wel of niet wisten... hoe het met de slachtoffers zat. En uh, dat valt me ook op in Noorwegen. Ook daar heeft men niet alleen maar gezegd over wat weten we... maar ook de dingen die ze niet weten. Men we heeft ook getallen genoemd van slachtoffers... terwijl men nog niet helemaal zeker was over hoe het precies zat. En dat, uh, ik denk uh, met die restrictie erbij... en als je dat op die manier zegt, dat wordt enorm en ik denk dat het crisismanagement uh, uh, nu, als ik het zo mag zeggen, uh, hier uh, ook volwassen werd neergezet. Ja, als u nou zelf terugkijkt op de uh, incidenten op de schietpartij in, in Alphen in de Ridderhof, uh, wat zijn dan de belangrijkste punten die u zelf heeft geleerd? Nou, wat ik in ieder geval heb geleerd is uh, dat je altijd uh, heel belangrijk uh, moet varen... op het kompas van je gevoel, van, je, van, van wat, wat, wat je, wat je, uh, je ingegeven wordt, zal ik maar zeggen. Uh, en niet alleen de zakelijke dingen. Uh, in de tweede plaats uh, dat er duidelijk een gezicht moet zijn... Uh, dat je duidelijk uh, herkenbaar iemand moet zien die vertrouwen geeft... en die de zaken goed oppakt... Ook al zijn er meer betrokken, zoals in Alphen bijvoorbeeld ook politie eh, en eh, het openbaar ministerie, de hoofdofficier van justitie, dat er dan toch één gezicht is. En wat heel belangrijk is, eh, dat heb ik wel gemerkt, eh, terwijl de crisis eh, gaande is, zal ik me zeggen, is er iemand in de Nederlandse situatie de baas. Eh, dat heb ik niet zo herkend in, eh, in Oslo. Eh, ik zag daar de politie, ik zag daar weinig eh, bestuurders, pas eh, Stoltenberg toen ik kwam, toen bleek ja, dat er dat hij daar uh, eigenlijk degene was die de richting gaf, maar ik vind het heel belangrijk dat er tijdens een crisis uh, in het crisismanagement één figuur centraal staat. Daar heeft men vertrouwen in. Die moet het goed oplossen. En uh, uh, ook op het moment dat laten we zeggen wij officieel ophouden het nog langer een crisis te noemen, maar dan komen we in de sfeer van de nazorg. Vind ik het wel een beetje een probleem dat dan iedereen zal ik maar zeggen zijn eigen ding gaat doen. Uh, en ik zou het heel plezierig vinden. Dat is ook een van de punten die ik hier die uh, je zeggen in de evaluatie ja. aan de orde heb gebracht. Dat een burgemeester nog wat langer, laten we zeggen, uh, uh, ja. doorslaggevende, beslissende uh, stem heeft in de wijze waarop dingen nog worden afgevuurd. Ja. Ook na de crisis. Uh, crisis maar wat gebruikt. bedoelt u daar precies mee? Met iedereen zijn eigen ding gaan doen? Nou, ik zal een voorbeeld geven. Ja. We hebben natuurlijk uh, nu de onderzoeken die uitkomen. Het politieonderzoek, het Rijksrechergeonderzoek als het over Al van der Rijn gaat, over de Ridderhof. Ik zou wel willen dat we daar wat meer. Uh, regie op hebben vanuit één... Uh, nog steeds vanuit één figuur. Bijvoorbeeld de voorzitter van de driehoek. Dus met andere woorden, de burgemeester... De burgemeester. ten opzichte van het, de, de officier van justitie en de, de politie. Nu doet iedereen zijn eigen ding, heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Heel begrijpelijk, want zo is, de, zo is zo het bij ons in geregeld. Nederland. precies. Zo, ja, zo is het nou precies even versloten. Maar wat wij zouden willen, althans wat ik zou willen... is dat dan uh, wordt bepaald dat de regie nog wat langer... in handen van de burgemeester blijft. Totdat formeel wordt gezegd, ook de evaluatie, onderzoek zijn afgerond. Dat zou, denk ik, een hele goede zaak zijn. Want daarmee voorkom je dat er ook wat verschillende teksten uh, worden gemeld... en dat er wat verschillende dingen naar buiten komen. Ja, precies, dan komt een vergrootglas weer en dan komt de een zegt dit... en de ander zegt dat. Zo is precies, dat. voor je het weet heb je de pop ja, aan het dansen. Zo zeg, uh, het. U, u, u zou tot 1 juli trouwens waarnemend burgemeester uh, zijn. U, ja. Ik heb u eerder gesproken, toen zei u, nou, ik wil wel graag uh, blijven ook. Maar ik begrijp dat er nog steeds geen beslissing is genomen. Nee, nee de commissaris van de Koningin is in gesprek met uh, de teruggetreden burgemeester en ik wacht op de uitkomst daarvan. Oké, okay, dat is een kwestie van het gesprek uh, daar zo, wat daar uitkomt... of de teruggetreden burgemeester terugkomt of dat hij uh, wegblijft. Voor het eind van de zomer wachten, uh, verwacht ik een beslissing. Oké, okay, meneer Eenhoorn, ik dank u wel voor het gesprek. Met veel plezier gedaan en prettige dag nog. U ook, hè? Dag. Ja, dag. Straks na negen uur, asieladvocaten die maken zich zorgen... over asielzoekers met psychische problemen. Bij de ANWB zit Jolanda van den Vel, dus ongeveer drie files. Drie files, helemaal correct Bert. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Vianen 4 kilometer... heeft te maken met de werkzaamheden. Er is maar één rijstrook open voor het verkeer. Ben je op weg naar Den Bosch kan je beter omrijden... via de oostkant van Utrecht over de A12 en de A27. Op de A9 ook maar Amstelveen bij het knopende Raasdorp 2 kilometer. En op de A15 gooi ik hem richting Europoort... Wij knopen in de faamplein 3 kilometer. Dit is het NOS-Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. De teksten in het omstreden Surinaamse geschiedenisboek moeten opnieuw worden bestudeerd en misschien zelfs herschreven. Dat vindt historicus Maurits Hazakan, die meewerkte aan een eerdere versie van het boek. Vorige week ontstond ophef over de nieuwste druk, omdat president Bouterse in verband wordt gebracht met de decembermoorden in dat boek. Correspondent Hammer Boerboom sprak met de historicus. Meneer Hazakan, dit is een kopie van de versie uh, die nu zo omstreden is. Als we daarnaar kijken, nou ja, die omstreden foto... Ja. Boutersen moordenaar, de decembermoorden. Ik citeer even, in opdracht van bevelhebber Bouters... werden op 7 december 82 16 personen opgepakt... en rond 8 december werden 15 van die 16 vermoord. Het is wel vrij expliciet neergezet in deze versie. Ja, ik uh, moet zeggen dat die formulering van die eerste zin... Uh, denk ik uh, minder gelukkig gekozen is. Omdat het niet bewezen is dat hij die opdracht gegeven heeft? Precies. feit is wel dat mensen zijn opgepakt... en later uh, doodgeschoten. Uh, maar wie die opdracht precies heeft gegeven... Uh, dat is een, een, een andere zaak. En verder, wie heeft de opdracht tot de moord gegeven? Dat moet uit de rechtszaak blijken. Als we het hebben over die periode na 1980... heel veel mensen... Uh, leven nog, zijn nog steeds in het machtsveld. Nou, de president is daar nog het uh, beste voorbeeld uh, van. In hoeverre moet je als geschiedschrijver rekening houden... met de situatie in zo'n klein land als Suriname... en de mensen die in de tijd betrokken waren geweest... als mogelijke dader of als slachtoffer bij deze gebeurtenissen? Je moet sowieso rekening uh, mee houden. Want uh, er zijn nogal wat, uh, wat men noemt uh, haken en ogen aan uh, eigentijdse geschiedschrijving. Dat is de geschiedenis die we zelf hebben meegemaakt. Er zijn uh, ook mensen die zeggen dat mag eigenlijk niet eens... want dat is nog geen geschiedenis. Uh, aan de andere kant hebben de leerlingen uh, recht... om te weten wat er in het recente verleden is gebeurd... Dus uh, vandaar dat je met omzichtigheid te werk moet gaan... om uh, geen gevoelens van mensen te kwetsen. Ik moet wel meegeven dat in de handleiding van het boek... heel uitdrukkelijk staat dat de leerkrachten zeer voorzichtig moeten zijn... bij de behandeling van deze recente geschiedenis. En dat men ook zegt dat er, men... Uh, emoties zou kunnen oproepen. Dat men niet te veel persoonlijke ervaringen naar voren moet halen. Enzovoorts, enzovoorts. Dus zij beseffen dat ook wel. Uh, maar desondanks bleek dat uh, waarschijnlijk nog niet voldoende rekening daarmee is gehouden. Maar op het moment dat je je bezighoudt met die recente geschiedschrijving... en je gaat rekening houden met de situatie... dat je toch het risico loopt van zelfcensuur? Dus uh, ja, u zegt zelfcensuur. Zelfcensuur is wanneer je bepaalde dingen weet... dat ze bewezen zijn en dat je het niet vertelt. Wat moet er nu gebeuren met het boek zoals het er ligt? Want het komt dit komend schooljaar niet meer op de markt. Dus als het komend schooljaar niet op de markt komt... dan moet men kijken of er voldoende ruimte is... om die hoofdstukken waarover men problemen mee heeft... om die integraal te bekijken. En nogmaals... Uh, aan vakmensen te geven... om rekening houdend met alle gevoeligheden... de zaak zodanig te herschrijven... dat uh, een, een, wel een betrouwbaar beeld komt... en waarbij dus wel rekening wordt gehouden... met alle gevoeligheden in onze samenleving. Maurits Hassakan was dat. En dan de talencursus. Althans, daar brengt de een zijn vakantie door. De ander gaat op vakantie met geloofsgenoten. Je kunt ook als jongere naar een kamp voor gamers bijvoorbeeld. Hebben we allemaal van de week kunnen horen. Maar er zijn natuurlijk nog meer manieren om je vakantie door te brengen. Bijvoorbeeld naar een jongerencamping. Bekend zijn de campings in Rennesse, Terschelling. Maar ook is de camping Denneoord in het Overijs Omen populair. Ja, ik ben Hier een, ben je, ook je bent er maar druk bij, we gaan even een muurtje maken. Lege kratten, verstand van zaken op het moment. Er zijn er stuk of zes door, denk ik. Ik al iets meer. Uh... Ja, maar ja, die staan allemaal in de koelkast. Oké. Oh, okay. Jullie hebben koelkasten mee? Ja, dat moet ook. Wat, wat komen jullie hier doen dan? Feest vieren. En hoe ziet dat feest vieren eruit op een dag? Veel bier drinken. Vanaf s ochtends vroeg? Nou ja, een uur of tien. Ja. Hij gaat vanavond ook nog eens even feest maken. Er wordt ook wat gegeten tussendoor? Ja, ook barbecue. Ze maken alles heel prima. Ze maken alles creatieve dingen. Dan doen ze bijkrat stapelen. Bier, ja, buik glijden ze ook wel, <laughs> als het mooi weer is. Laura werkt al tien jaar op de camping. Tien jaar, ja. En is dit altijd een jongere camping geweest? Want ik zie echt alleen maar jongeren. Hier zitten geen nu, zit geen volwassenen. Nu, nee, geen volwassenen meer. Heel vroeger was dat wel. Want toen zijn we een keuze gemaakt om over te gaan naar, uh, familiecamping, van familiecamping naar echt alleen maar jongere camping. Ja. Ja, alles kan? Bijna alles kan. We hebben een regels, we hebben tien borgregels. En dan eh, krijgen ze van tevoren iets te horen en dan weten ze gewoon waar ze aan toe zijn. En dan eh, kunnen ze gewoon koperen. En dan zie ik jongeren met groene bandjes, met gele bandjes, met oranje bandjes. Ach, ja. Wat is daar de logica van? Nou, ze krijgen bandjes om voor alcohol tabaksverkoop voor ons. Eh, groen is 18 jaar en ouder. 15, 15 keer een rode en 16 keer een gele. En minimum leeftijd is 15 jaar? 15 jaar met toestemming van ouders, schriftelijke toestemming. En eh, met een merendeel van de groep moet 16 jaar of ouder zijn. Maar vanaf 15 jaar wel drank of niet? Nee, geen drank, maar daar hebben ze een bandje voor. Nee, je kunt niet controleren wat ze in de tent doen. Nee, kunnen we ook niet. Maar alles wat we aan verkopen, dat is gecontroleerd. Het meeste is zo'n jaar of 18. Maar jullie zijn iets ouder volgens mij. Ik ben iets ouder, ja. Ik ben uh, 33 en hij is wel ouder. En wat wij jullie hier dan. Wij brengen deze jongens even heen en. Uh, oh. ja. Gezellige, die jongens moeten een gezellig weekje hebben, dus wij brengen ze hier even heen en uh, ja, wij gaan zo weg. Ja. En, en dan is het weer even de oude tijd zelf ook beleven, herbeleven op zo'n dag, als je de kinderen wegbrengt? Uh, ja, ja, inderdaad. Ja. Vroeger, zelf ook wel, zelf ook nou. vroeger ook wel eens op mijn een jeugdcamping gestaan en uh, ja, daar ging het ook een beetje zo aan toe. Goed veel bier en uh, feest en ja, ja, daar gaat het nog. Even schuilen voor de regen onder de partytent. Staan we nog een beetje droog. Hoe gaat het, mannen? Ja, gezellig valt valt een beetje hier? Ja, hartstikke gezellig. Er zit hier nou een pleintje en s'avonds zit iedereen rustig met elkaar. En te drinken en met Jullie p... komen uit oh ja, mee, Ik zie het, ja. En we staan op de t-shirt. Hoort er laatst... ook een beetje bij, hè? Hm? Zo'n t-shirt hoort er dan ook een beetje bij, hè? Ja. De bijnaam achterop. Ach, lange. Ja, ik zie ja. het. En kabouter. Nou, no. nou. Het lijkt O. Gerso wel hier. Als hij hey, bij ons laatste naar bed gaat, gaat het eerst alweer naar buiten. Hoe laat is dat? Nou, vannacht hebben we je mannen slapen. We uh, hadden ja, totaal weer nou twee, twee, uurtjes geslapen vanaf zondag. Ja, wat, is nou... wat is nou, zo leuk aan deze vakantie? Want je doet eigenlijk niks anders dan s ochtends wakker worden. Geen gezur van je ouders. Oh wacht even, wie komt hij? Geen van gezeur van je ouders, ja. ouders. lekker bier zuipen. Ja, met, met de jongeren onder elkaar. hè? Ja, ja, ja. Dat is leuze. Dan kun je ook naar, uh, pak een, beet een, een, uh, een of andere zeilkamp of, of iets dergelijks ja, een of een gamekamp. Waar moet je nou op een zeilkamp? Of gamers, weet ik veel wat? Nee, dat is niet dat. Dan Zeg, wat me dan wel opvalt, is dat ik voornamelijk hier jongens zie. Ja, gezellig toch? En dan sta je dan? Nou, ik zal het ding niet als enige vrouw, maar het zijn er niet veel, hè? Nee, nee, het valt niet mee op het veld. Okay, wat vind je ervan? Ja, ik vind het echt gezellig. Ja? Ja. En waarom niet naar Renesse of naar uh, Terschelling? Nou, daar kom je zoveel bekender tegen. Hier zeker niet? Nee, hier zeker niet. En wat is het dan zo leuk en gezellig aan deze camping? Ja, de sfeer. Alles kan, niks hoeft. Ja, en de bewaking is ook niet zo streng. Want zij was, want zij was mooi. Lekker lekker in de zon. Ja, zien. En de regen is niet alleen vervelend. Het is ook hartstikke gezellig. Wat, wat, wat dit is dan het ultieme campingvermaak: Ja. Is het nee. is het mooiste van alles. Zeltje neerleggen, zeep eroverheen, zeepbelletjes zelf. En waarom is het dan hier in ommen? En niet bijvoorbeeld Rennesse in Zeeland of wat is het, de Appelhof in Terschelling? Ja, dus dichterbij. Dichterbij, niet zo heel duur. En gezellig. Ja, en dan gaan we. Lekker op vakantie. De, het verslag was van Menno Remeyer vanaf de jongerencamping Denneoort En dat ligt in Ommen.